<Gelach> nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet shoppen in België, dat zegt de gezondheidsminister daar. Hij is bang dat Nederlanders de grens oversteken om te winkelen... nu bij ons bijna alles de komende vijf weken dicht is. We dat weten natuurlijk. dat die Nederlanders hier gaan komen shoppen ja. voor hun plezier... gaan we heel duidelijk moeten maken, sorry, maar hier wordt niet voor plezier geshoppen. Nee. Nee. Hier kom je maximaal een half uurtje in een winkel... Alleen En uh, we beperken de toegang tot de winkelstraat. De Belgen hebben hun lockdown er net op zitten. Opvallend genoeg kwamen veel Vlamingen toen wel bij ons winkelen. In Eindhoven was het de dag na Black Friday zo druk dat de burgemeester een deel van het centrum afsloot. Zes op de tien shoppers die dag kwamen uit België, ontdekte de gemeente later. Een negenvoudig serie moordenaar in Japan heeft de doodstraf gekregen. Takashiro Shirais, van 30, doden acht vrouwen en één man die hij benaderde via Twitter. Ze hadden dingen over zelfdoding gepost. Hij zei dat hij ze wel kon helpen. Vervolgens burgde hij hen en bewaarde hij in stukken gesneden lichaamsdelen in zijn vriezer. MBO zorgstudenten gaan mensen vaccineren om alsnog aan hun stageuren te komen. Er is een groot tekort aan stages vanwege corona willen zorginstellingen liever geen stagiairs begeleiden en hebben rondlopen. In Brabant wil de GGD volgend jaar MBO-studenten inzetten bij vaccineren als alternatief voor een stage. En deze man wordt over een dikke maand president van Amerika. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify see red states and blue states only sees the United States. President Trump kan rechtszaken aan blijven spannen, maar voor de verkiezingsuitslag maakt het nu niet meer uit. Na 155 miljoen Amerikanen die stemden, hebben de kiesmannen nu ook bevestigd dat Joe Biden de nieuwe president wordt, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Nu kan de uitslag niet langer worden aangevochten. tenminste formeel nog wel in het congres hier. Maar de Republikeinen hebben niet voldoende meerderheid om daarmee ook echt die uitslag van de verkiezingen te keren. Dus de winst van Biden is nu echt formeel vastgesteld. En Biden heeft er ook weer een felicitatie bij. De Russische president Poetin heeft hem net gefeliciteerd met zijn overwinning. Het weer dan nog, af en toe regen. Vanmiddag in het westen nog wat zon. En het is vanmiddag een graad of tien. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier onthoud, En problemen op de N244... Die is dicht van Alkmaar naar Edam, tussen Alkmaar en Zuid-Schermer. Het komt door een ongeluk. De andere kant op, richting Alkmaar, zorgt dat voor 25 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker lekker!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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu in Zandvoortse Zaken. I'm the sleuteltjes. En de sleutels, die zijn uh, niet te vinden. Maar goed, uh, hier nou, een heel ander verhaal. Clue is uh. geen sleutel, hoor. Oh, uh, nou ja, looking for clues. Uh, ja, ja, ja, ja, goed. Uh, Kies. Clue is uh, wat anders. Dat is wat anders. Nou, ja, je hebt gelijk. Mijn uh, Engelse vertaling is vandaag ook niet helemaal uh, je dag. Het is goed dat ik erbij ben. Ja, het is heel goed dat je erbij bent. Want even, anders even word even ik ik een kleine correctie, hoor. Ja. Ja. Nou, sen, dan blijf je niet of je schoenen hebt geplast vandaag, Ja. Please. Nee, <laughs> bij, ik doe het ook zittend, uh, Tino. Dus, uh, ja. Ja. <laughs> dat heb ik ook gehoord, ja. <laughs> Ja. Oh, jongens, wil Lekker kijk ja, je wilt ja. ja, even kijktips Ja, gooi hem maar. Ja, wat wij Ik ben toch bij de oogarts geweest, dus ik uh, kan wel wat kijktips kijk uh, Zonder gebruiken. ondertiteling, begrijp ik. Zo, hoe bedoel je? Ja, jij, luistert, jij, hebt, jij kijkt nog nooit naar de ondertiteling? Nee, natuurlijk niet. Ik heb gehoord dat jij zeven talen spreekt. Ja, maar niet feilloos. Uh, oh. Sorry. Zullen we even beginnen? Ja. Gewoon de, de lineaire televisie. De lineaire televisie. Gewoon lineaire, lineaire, lineaire televisie. de terror, zo oh, oh, oh. vanavond, jongens, om half negen op SBS 9. Hmm. Zorg dat je het kan vinden. Goodwill Hunting, een van de mooiste films. Ben Affleck met het script. Um, Oscar voor Robin Williams, helaas vroeg overleden. Fantastische man als de rol als psycholoog. Het gaat over Will Hunting, die een, wiskunde, een jongen uit een wat lagere af die schijnt dan onwaarschijnlijk een knobbelt te hebben. Het is een prachtig verhaal. Good Will Hunting, half negen, SBS 9. Mooi. Dan hebben we morgen ook een prachtige klassieker, de Truman Show. Wel gezien? ja. Ook om half negen, Comedy Central. Jim Carrey, uh, die de hoofdrol speelt, is zijn, zijn eigen reality soap. Alleen heeft dat 30 jaar het uh, niet door. Hè? Op een gegeven moment komt hij erachter dat hij uh, zijn hele leven lang... één grote farce en uh, reality soap is. Dat is dus woensdag om half negen. En dan kijken we vrijdag naar nog zo'n prachtige film. Met daarin Dev Patel. Dev Patel is een uh, Indiaanse acteur, een Britse acteur... van Indiaanse afkomst. Uh, Slumdog Millionaire. Heb je die ooit gezien, die film? Ja, ja. ja. ik zie Dit zijn echt wel Good Will Hunting Through Truman Show. En Slim, het zijn echt wel allemaal Oscar-waardige films. Ja. Uh, heeft ook acht Oscars gewonnen. Slumdog Millionaire gaat over een Indiaanse jongen gespeeld door Dev Patel. NPO 3 om half negen. Uh, die dan in de die Miljonair... uiteindelijk... Uh, um, uh, de hoofdprijs wint. Die Dev Patel is overigens ook te zien in een andere uh, serie Lion. Als in Leo in het Engels. Op uh, Netflix. Dat is een soort spoorloze Een waar gebeurd verhaal. Van meneer Brearley. Uh, die geadopteerd werd door uh, mensen uit Australië. Uit mijn hoofd. Een Indiase jongen die op vijf jaar geleefd werd in een weeshuis kwam. Weggelopen bij zijn familie. En na 25 jaar zijn familie weer terugvindt. Een soort spoorloos, maar dan waar gebeurd. Prachtige Lion heet hij met Dev Patel. Prachtige film. En tot slot uh, Trial 4, ook op Netflix. Uh, trial als in, hoe uh, heet uh, uh, uh, het, uh, uh, berechting, uh, Trial 4, recht uh, rechtszaak 4, ja. uh, over Sean Ellis. Sean Ellis is een uh, Afro-Amerikaanse jongen die uh, ervan verdacht werd dat hij een politieagent heeft doodgeschoten. En dat was allemaal niet waar, want het heeft alles te maken met de corruptie van de Boston Police. Een enorm uh, achtdelige serie... Sean Ellis gaat over 22 jaar vast onschuldig. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak in de Amerika. Het is een prachtige, uh, net als de staircase en uh, uh, make a murder. in die sfeer, als je daarvan houdt van real crime. Trial 4 staat nu op de Netflix. Okay. Dus Good Will Hunting, Truman Show, Slamdok Millionaire, Trial 4 en Lion. Heb jij nou wat, Ger? Nee, nou, geen, geen kijktips. Ik was benieuwd of, uh, waar, waar, je, waar jullie in, in Portugal uh, daar naar kijken. Hebben jullie ook televisie in olaonda.nl.com. Nee, geen televisie. Maar we kijken wel graag Netflix. Ja, jullie kijken wel Netflix. Ja, een ja. Leuke series. En, uh... Nou, wij vonden Undercover. Ja. Uh, vonden ja. we heel goed. Uh, Mooie serie. Van uh, Belgische en Nederlandse producenten. En uh, ook verschillende acteurs. En uh, wel met ondertiteling kijken. Anders is het niet te verstaan. Je denkt dat het Nederlands Klopt. is, maar het is niet, uh, niet te volgen ondertiteling. Maar dat vond ik een goede serie. En ik ben wel fan van Tom Baas. Ook van zijn reisprogramma's. Dus ik vond het leuk om hem in die... Uh, okay. te zien. Ja. En op elke kamer is er ook een televisie? Nee, we hebben geen televisie. Nee, het is te Heel leuk goed. om een televisie goed. te gaan kijken daar. Heel goed. Kijk, dat is <laughs> Ja, Anders neem je toch je eigen laptop mee? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. We hebben, ja. Wifi. we hebben wifi, dus als je laptop mee hebt... kan je alsnog aan de ja, camera precies. kijken. Ja, en sinds he? kort ook een uh, cv-installatie. Ja, we hebben verwarming. Oh. Dus dat is ook mooi. Ja, eerst hadden we geen verwarming en dan werd het best wel het goed wel af. Avonds, en dan vooral uh, ja, zo in oktober, november... wordt het best wel, ja, toch wel fris. En hoe warm is het nu daar? Het is daar nu ongeveer 15 graden, maar het regent een beetje. Okay. Maar bijvoorbeeld eind november zaten we gewoon nog op het strand. En ja, het was ja. hartstikke lekker weer. Een dus, uh, kont. Ja, dat was heerlijk. Nou, nou. Ja, ik begrijp het. Ik uh, zit verkeerd. <lacht> Wil je hier zitten? Ja, graag. Ja. <lacht> <lacht> Moet je eerst was je handen wassen. Was je handen stuk. Ja, was je handen stuk. Goed. Jij mag. Zullen we? Ja. Een plaatje? Ja, Oké. Ook al is het een goed nummer, dit. Ik wil nu toch weten. Oh, wie het is. Ja, wie het is. Ja, wie nee, zijn het dan? Het? Ik weet het niet, nee. Daarom laat ik het aan jou over. Straks ga je het te horen. Oké. Zoals de goede God zegt. He promised to exalt us. Maar no is the world. How men be so greedy. When there's so much left. Give up. Trouble. Let mourning sobbing cease Learn to help one another And live in perfect peace If we just be Ger? denk, ik. Prachtig liedje, jongens. Ja, ik ben alleen, uh, ik ben alleen razend nieuwsgierig uh, wie, wie dit zijn dan. Uh. Dit, dit zijn niet, dit, dit was. Dit was? Billy Preston. Oh. dat, dat is toch. In die goede richting zat ik wel te denken, eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, ik vond, uh, het, een, ik vond het een prachtig liedje. Yeah. Ja. Nog sterk, ik vind het nog steeds een prachtig liedje. Ja. Want anders dat zou je het niet draaien, waar je het ook. niet. Draaien, je het je niet. Het ge ja, He? dat is het ook. Zo werkt het toch? Ja, natuurlijk. Moet ik jou het dan niet te vertellen? Wel, nee. He? Je bent toch ook jarig Aardig. vandaag de hele Heb je cadeaus gehad, Frank? Heel veel. Vertel eens. Dat zeg ik niet. <laughs> nee, natuurlijk. Ja, een klein cadeautje. Maar <laughs> wat heb je gehad? Ja, ik heb een doos met een vraag Een piek. Of zet, een schemerlamp. Wat een Wat heb je Koptelefoon. Vliegt Nee, Vooral uh, uh, middelen om zelf mooie dingen mee te kopen. Want weet je, ik, ik, ik ben sowieso niet van de verjaardagen, zoals je weet. Zeg maar een... een, een, maar de, een, een bonnen en ik heb van Dars een hele mooie foto gekregen in een lijstje. Frank Paardenkoker ja. heeft een brillenkoker uit 1942. Ja, maar zal heeft ik een brillen van meneer Leclerc uit oh, nee. Hallo Nee, ja, ah, hij heeft een even... zuinig op <laughs> Zal ik eens even vertellen waar die brillenkoker vandaan komt? Die komt bij mijn grootmoeder vandaan. Ja, ja. Nou, dat bedoel ik. Die is van mijn grootmoeder geweest. Original Mooney. Mooney? Original Mooney. Original Mooney. Original Mooney. Wij, wij noemden mijn grootmoeder Mooney. Ja. En, uh, en die, die had dat ding. Maar die was, die was uh, vroeger, wat <laughs> zat daar? Een soort rood... Uh, ja, vilt uh, ja, oh Maar die is ja. Heel, Hij is helemaal zilver geworden. Nee, maar dat bedoel ik. Frank ja. heeft, een, heeft dus de brillenkoker van jouw grootmoeder. Ja. De bril zelf. Ik weet niet, is die nog van Gandhi geweest? Ofzo? Die is uit 1860. Ja, precies. Maar die is door een Portugese juwelier, ook weer in de Door Gandhi, toen hij in de kist was gestolen, oh. waarschijnlijk. En toen door. Nou, dat om te beginnen. Ja? <laughs> en daarna gerestaureerd door een uh, juwelier in Portugal. Oké. Okay. Want hier had ik uh, een keer weggebracht voor een nieuwe glazen. Toen zei hij: maar, Ja, maar daar brand ik mijn handen niet aan. Zit er op jou, is dit er ook al. Zolang ik jou ken, zitten op, op het, het pootje van jouw bril... Ja. zitten uh, soort uh, dingetjes van een, een, een stekkerblokje. Ik heb een, een kroonsteentje, kroonsteentje uit elkaar gehaald. Een kroonsteentje. dat gebroken je, was. Ja, een gebroken brillenpootje. Ja. En zolang ik jou ken, heb je dat brilletje op. Ja. Dus je, je, om voor jou iets te kopen. Kijk, Darcy ook even ja. aan. Ja. Weet je, is niet leuk, toch? Hij, hij, hij rookt niet. Hij drinkt, nou ja, je drinkt af en toe. Maar je doet jou geen lul... lul, lul. Je, zegt, je doet jou geen lol met een mooie fles whisky. Nee. Daar knap nee, jij niet nee. enorm van op. Of een nee. mooie fles wijn of iets van. Nee. Nou ja, ook dat. Maar dat ja, kan je zelf. zelf kopen, mooie wijnen. Ja. Nou, ja. ja. ja, dat bedoel ik. Ja. Dus het is gewoon helemaal niet leuk om jou iets te geven. Nee, dat klopt. Maar, je krijgt ook ja. niks. Nee, dat is heel gaat, goed. Dat ben ik. Het staat, ik blij voor, met. Mij, staat met. voor je klaar bij ja. mij thuis. Ja. Maar nu ik, of, nu ik zo naar nou, je kijk, denk ik, weet je wat? Nu krijg je het niet. Nee, inderdaad. Nee. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Ja, maar dat Maar ja, probleem. je je twee fotoboeken bestelde... Krijg je er één voor niks, dus je hebt hem ook thuis nu. Helemaal. Ik heb hem wel. Nee, ik heb hem niet. Ik heb hem echt niet. Oh, nee? Nee. Het oh, is een, een, een, een, een one-off. Ja, het is oh, een one-off. Ja, ik zonder. kan hem natuurlijk wel nog een keer bestellen. Hè? Ja, hey. Hey. ja, Hij zit wel in het uh, systeempje van ja. de firma AB. Misschien voor Jaapse verjaardag. Ja. Leuk. Deze. Uh, ik ben jarig geweest. <laughs> ik, ik ben jarig geweest, mensen. Ah, ok. Ik ben in oktober jarig geweest. Heb jij ook een fotoboek gehad, Jaap? Nee. Nee? Wat heb jij dan gehad? Niks. Nieuwe fietstas. <laughs> nee, maar uh, maar ik, ik, ik, ik heb hetzelfde beetje als Frank. Want ja, vieren, verjaardag vieren. Ja, uh, daar ben ik een jaar of wat geleden eigenlijk een beetje mee gestopt, eerlijk gezegd. Ik denk nu bij dus... vakantie bij RTL vier. Ja, <laughs> <laughs> Akkoord, even een uh, verkerretje, verkerretje Frank, erin. we gaan even wat, uh, wat uh, autonieuws met Frank Ja, Barton lijkt mij een goed idee. Autonieuws Auto met Frank Baart de koper ja, ja. ja, ja maar, eh, Cino, je, je, hoe, hoe waren jouw ervaringen destijds, hoewel dat een vriendelijker auto was om te zien denk ik, met de Mustang, kreeg je ook allerlei kreten naar je hoofd van Azo Bak en het niet een beetje Azo met zijn auto te rijden, die zoveel zuipt en zo, of niet? Hè? Nee, dus krijg je wel allemaal kleding. Maar, ja. uh, <laughs> maar nooit dat soort opmerkingen? Nee, want, want a, de meeste mensen vinden, het mooi, vinden een auto van ja. 1965 mooi. voor de Mustang is een mooie ja. auto. En dat ding reed op gas. Ja. Na twee maanden ik een gasting. Dus dat was schoner dan een benzineauto. Ja. Nou ja, dat, dat is mooi dat je dat zegt. Want daar wil ik dan graag even op inhaken. Want ik krijg je dan wel alweer een de eeuwige ratten. Wat langer met een... Uh... Langer met een, een oude auto. En dan uh, had je wel mensen op uh, partijtjes of zo. Die dan zeiden, ja, vind je dat niet een beetje asociaal om met zo'n grote Amerikaan rondrijden vandaag de dag? Ik zeg ja, Ik zeg die auto rijdt op uh, een brandstof die milieuvriendelijker is dan ja. jouw goed afgestalde benzine ja. ja. CO2 en NOx, eh, ROX, uitstoot. Maar, uh, nee, ik vind het meer als je met dit kapsel over straat gaat als ik wel eerlijk met je ben. ja. <laughs> Maar ja, het is mijn voordeel roze. daarvan is dat er weer geen CO2 afkomt. Althans niet dat ik weet. Uit jouw hoofd komt geen CO2. Maar je nee. kunt voorlopig niet aan de kapper, heb ik gehoord. Nou, dat valt nog te bezien. Maar, maar, mag oh, je, je hebt een huiskappertje. <laughs> he? oh, illegaal ja, ja, ja, zijn huiskappertje. Die nou, een, maar illegaal uh, thuis, uh, mijn ja. popje. Ja, ja nee, zei ik nee, ook wel eens tegen die mensen van... maar hoe, hoe, hoe, hoeveel tijd koop jij een nieuwe auto? Ja, ik heb een auto van de baas. Ja, maar wat denk je dat het aan milieu ja, belastend is... om een auto te produceren vandaag de dag? deze auto heeft 50 jaar lang niemand een andere hoeven kopen. Eens? Ja. Dus, uh, en dan erbij, wat, wat vind je van de Tesla? Wat, de, nou, wat, wat vind je van een elektrisch aangedreven auto? Nou, dat is volgens mij is nog niet helemaal doorberekend, slechts gerekend, uh, de zeggen, Er wordt niet heel erg veel geïnvesteerd in elektrische auto's door de grote companies, omdat ze zitten te wachten op waterstofauto's. Ja. Want we zitten nu in een soort interbellum uh, van uh, fossiele brandstofauto's naar waterstofauto's. Ja. En daartussenin doen we iets met elektrisch. Maar nee. daar gaan ze wel geld insteken. Het Volkswagen, die I4. Denken, hè? Nee. Maar, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd... dat ze allemaal de waarheid vertellen. Dus ik vrees dat de elektrische auto... en die batterijen en toestanden... dat het allemaal toch nog niet zo heel erg... Nee, en als het duurzaam is als iedereen doet ik. Precies. Want het eerste van Elon Musk ook, hè? Nou, het is waanzinnig weerzinwekkend milieuvervuilend om alleen al de productie van een batterij ter hand te nemen. Nou en die batterij is natuurlijk ook nog een keertje. Ja. Dus als je wat moet je auto krijgen? moet er 7000 euro nieuwe batterijen. Nieuwe batterijen, ja. En, uh, Alhoewel, uh, de, de batterijen, die uh, ion-lithium batterijen van uh, de firma Tesla. Die zijn, moet ik. Het is vreemd dat dat uit mijn mond komt. Maar die zijn wel heel erg uh, zo doorontwikkeld. Die worden gekoeld. Dus die, gaan, die zijn nu al zo ver dat ze. Uh, Jaren, meer dan tien jaar meegaan... zonder heel erg veel aan capaciteit uh, in te boeten. Aan de andere kant is het natuurlijk wel vreemd van... Uh, meneer Musk, en dat vraagt niemand zich af... die uh, heeft ter compensatie van het feit... dat hij uh, andere mensen kan doen geloven... dat ze in zijn milieuvriendelijke auto's rondrijden... wel zelf af en toe een raketje de lucht in. Eén raketje produceert per lancering gewoon 300 ton CO2. Plus de, de, de NOx en de Dat Weet je toch veel, Frank? Dus ik bedoel, een beetje een beetje dit ambivalente nog steeds, gevoelens. Is Is een steeds een een ja. Is het dat is een politieke tip! Ik nou, ja, we we we weet niet welke we we we we we raketstip Nee, maar het kan alle kanten op met de auto. Banden uitlijnen. Hoe ja. ja. komen we nu uit? Dit <laughs> nee, is een kleine stap van de raket van Elon Musk, ja. die trouwens gewoon enorm neergestort is. Hè. Ja. En wat leuk is, is, is er zelf ook schoonpaarden komen. Je <laughs> Ik, Ik zit midden in mijn radiabuurschap. Schoonmaken. Ja, En de koffie is er Het is weer een Harinak-moment. Wat er moment. Een Harinak-moment. Ja, want even kijken. Ja, elkaar ben, Hallo, de koffie is er Ja, ja. Dus er, is net, er, er is net namelijk een kop koffie gevallen hier. En, het moet dan, en, en Darcy heeft dat heel mooi opgelost, vind ik. Zonder uh, dat uh, te laten weten aan de luisteraar. Maar op een gegeven moment gaat het dan toch mis. Dat is heel gek, ja. Frank. Ja. ja. Maar ja, ik heb dus wel dat uh, chaos in mijn hoofd. Wat blijft die auto-tip nou van je man? Nou, die uh, heeft hij net een beetje lopen te vertellen. Dus, nou, uh, dat uh, ja. je, het niet slecht is om in een klassieke auto te rijden. Dat is en, uh, ja, dat Vandaag komt het ook weer oh, dus je, een... je kunt beter in een, een mooie oude klassieker op gras rijden... dan in een... Ja. Mooi samengevat, want dat ja, is toch? eigenlijk wat ik wil. zeggen. Ja, oké. Okay, dat ben ik maar, over, met en, je eens. En, en je kan tegenwoordig kan je van die uh, uh, modules kopen. Die, uh, elke auto heeft tegenwoordig een soort van uh, uh, opening... Uh, waar je een module in kan steken. En die module kan je een app downloaden. En dan kan je exact zien wat je auto doet, hoeveel die verbruikt... wat er niet goed is, wat er wel goed is. Dat is waanzinnig hoor. Maar Ken je dit, die dingen? Nee, maar dat werkt neem ik aan alleen bij de iets modernere... Ja, bij de modernere ja, auto. -auto ja, dat toch, ja, ja. Maar dan, Elke auto heeft zo'n... Zo zo ja. wacht even. Dat is zo'n uitleesdingen. Dat doen we bij de garage. Ja. Je kunt hem gewoon uitlezen. Ja. Dat zit gewoon Was zo stelden. Ja, dus, maar dan zegt Volkswagen of Peugeot... weet ik wel welke, welke auto kan zegt... Deze auto loopt 1 op uh, 14. En uh, dit is je emissie, zeg maar wat. Ja. En het enige wat je aan kunt doen... Jij kunt zelf een stekkertje erin steken om te controleren of het klopt. Dat is, het, dat is wat je zegt. Ja, en maar je kan wat, wat, ook... wat, wat, wat, wat heb je eraan? Nou, als er wat kapot gaat, kan je... Uh, Kun je uh, zelf uitlezen... Kun je zelf wat uitlezen wat er kapot is. Maar de carburateur is kapot. Dan moet je toch naar een garage, of niet? Dan ga je het dan zelf doen. Oh, dus voor de thuis? Ja, ja, ja voor ik de hoor het thuis. Al, jij rusten. bent ook nog uit de tijd van de carburateurs. Ik ging met die Mercedes, die toch niet zo oud was, 1986... Naar Biemond en Verwijk toen ter tijd nog. Ja. En daar had 90% van de mensen nog nooit een carbureteur gezien. Dus uh, om aan te geven de, hoe snel de techniek voortschrijdt. Maar het dat... Maar, maar zitten er geen carburateurs in auto's meer? Nee, injectie nee. allemaal. Injectie. Ja. Kan er ook niks aan doen hoor, Tino. En de gasbedaal. De ja, ga, ga gaskabel is tegenwoordig ook elektronisch met fly-by-wire. Ja, dat heb ik dus, op mijn fiets al. Ja. Ik ga ergens ja. anders wonen. Ja, dan, <laughs> me, dan ga je straks me vertellen dat Elvis dood is. Ik bedoel, uh, nee, maar informatie? die is niet dood. Nee, toch? Dat hoorde ik net. Nee. Ja, nee. Ik kan niet zoveel informatie hebben in één moment. Ik ken hem nog van toen die Elvis. <laughs> <laughs> nou, Zullen we, we gewoon nog één muziekje muziek ja, krijgen? Ja, ja, en dan, dan, dan de, de column. column van Tino nou, de maar. dat vind ik eigenlijk wel een goed plan. Ik ga voor een half uurtje huilen op de wc. Komt-ie aan? Komt-ie. Beetje vrolijkheid hier bij ZFM bijna half kalf. En uh, zometeen uh, de kolom van Stuyg. Dames en heren, nou maakt u zich maar klaar. Start the talking. I could talk all night. My mind looks sweet talking. While I'm putting the world to rights. So Als die elf is. Als die elf is. Ja. Als die elf is. Dus, uh, nou, dames en heren, uh, half twaalf. En dan weet je het, hè? De mensen zetten de klok al uh, gelijk. en En, en sta, gaan, gaan Ze zitten. Je mag kiezen vandaag. En, en zetten en, een kopje thee en dan gaan dan helemaal klaar zitten, want daar is die dan. Nee. De kolom van Ste. Zijn alle bumpertjes bumpertje of zo. Ja, we hebben geen bumper. Nou, jammer dan. Hé, hey, je kunnen kiezen. Oh. Oh. Zeg het maar. Doe maar die kolom. Ja, maar ik heb er eentje over Ursel de Geer, die ons helaas ontvallen. Ja, en die andere? Nee, dat gaat over instructies. Ja, instructies. Instructies. instructies. instructies dan maar. De instructies hoor oké. Instructies. Ik ben een man. Dat betekent dat ik nooit instructieboekjes lees. Een man die instructieboekjes leest, staat ongetwijfeld in goed contact met zijn innerlijke vrouwelijke kant. Maar hier niet. Ik vergalopeer me minstens vijf maal per jaar met elektrische apparaten... en kijk wanneer het zachtjes begint te smeulen mijn vrouw aan. Die vervolgens stap voor stap het instructieboekje volgt op een hello Fresh achtige wijze... en het ontstaande probleem oplost. Afgelopen week heb ik een doos uit de kelder geruimd die vol met instructieboekjes zat. Dat gaf een goed gevoel. Mijn lief was ermee eens, maar voor veel vrouwen moet deze handeling aanvoelen... alsof je een zorgvuldig aangelegde verzameling favoriete pornoboekjes weggooit... Vrouwen vreet instructieboekjes en mannen haten ze. Feit. Het zal ook onze volksaard zijn. Het recalcitrante gedrag... wanneer iemand je instructies gaat geven. Nog erger zijn instructies die je nooit hebt gekregen... maar je wel voor moet bloeden. Neem bijvoorbeeld de medicijninstructie. Toen mijn schoonzus haar medicijnen tegen COVID-19 kreeg voorgeschreven... werden die in een apothekerskluisje gelegd. Pop-up medicijnen heet dat. Aanrijden, oppikken en wegwezen. Niet veel later kreeg ze een rekening met daarin een aanvullend bedrag van 15 euro voor medicijninstructie. Uiteraard nooit gekregen. Haar gevoel voor onrecht werd aangewakkerd en ze heeft net zo lang gebeld tot het bedrag werd gecrediteerd. De medische wereld staat natuurlijk bol van zogenaamde instructies. Wij bonden de strijd al enige tijd geleden aan tegen de tandenmafia. Net zoiets belachelijks als nooit geleverde medicijninstructie. Na bezoekjes aan de tandarts kwamen er rekeningen binnen met een verrassende financiële aanvulling: maar liefst 25 euro voor poetsinstructie. Wij lieten het er natuurlijk niet bij zitten. Niemand had ooit maar iets gezegd dat enigszins op poetsinstructie leek. En als iemand zegt dat je beter moet flossen... komt dat wat mij betreft nog steeds niet in de buurt van instructies van 25 euro. Ja, maar de verzekering dekt het gewoon. Kan het je schelen, was de reactie. Want het is blijkbaar altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ons valide antwoord dat als iedereen dit blijft doen... de verzekeringspremie omhoog blijven gaan... leek op geen enkele wijze te blijven hangen in het geglassuurde gl hoofd. Voor mij leidt dit alles tot instructievermoeidheid... Ik durf bijna nergens meer naartoe, waar ik ook mijn enige kans op instructie loop. Mijn achterbuurman, Marcel, is slager. Morgen wil ik vier lamskoteletjes halen. Hij vertelt me altijd hoeveel minuten aan beide kanten. Wat next? Bakinstructie 35 euro. Echt niet. Ik bel thuisbezorg wel. Die kan ik tenminste instructies geven. gekregen hoor, eerlijk gezegd. Maar ik doe het lekker toch. Uh, dit was dan even mijn tip uh, door. Tenminste, het is al een, uh, een beetje een uh, nummer wat al ja, lang wij zijn uit is. Die, wij zijn in en het komt niet veel uit Volendam, voor... maar ja, het kan Heerlof, ook niks man. Daar dus... kan me ook niks aan het nee, maar, dus het uh, ik... de... Is het goed of is het niet goed? Nou, ik, ik vind het van wel. En waarom vind ik het, nou, het van wel uh, dat ze hier een de hele de mooie de knipoog hebben gemaakt naar Ennio Morricone. Het is van Alaska. Ooit, ooit, ooit heeft Leo Blokhuizen en Jan Akkerman een wereldrecentie geschreven over deze band. Toen ze met het eerste album Actors and Liars op de proppen kwamen. Dit komt van het tweede album en daar staat dit op. En toen hebben ze bedacht: van wij doen iets met, uh, met Enio Morricone op dit nummer. Dus dat hebben ze gedaan. Goed, nou, dat weet jij dan weer. Ja. Goed. Ja. Maar uh, nog heb ik even bij deze over, gezegd. Uh, over uh, uh, Eritrea. Ach, Eric Seyra. Eric Ja, ja. ja. ja. <laughs> En uh, jij had het net over het feit dat ze daar zulke lekkere sushis hadden. Oh, als dus je daar echt... Sushis. Nou, Darf, vertel het maar. Ja? Sushis. Jouw, jouw vis. Ja, <laughs> mijn vader sushi. is nogal fan van de sushi-restaurants. En die zei, dat is natuurlijk niet typisch Portugees. Maar ze kunnen heel lekkere sushi maken. Voor goede mm. prijs. Maar als je het op de Portugees uitspreekt, saushi, dan is het misschien wel uh, Portugees. Meer, meer Portugees. Ja, toch? <laughs> ja. Sushi. sushi. Hoe vind, sushi. vind sushi. je dat in Portugees? Het is zeggen volgens mij gewoon Sushi gewoon sushi, ja. ja? het hmm. ja. ze je gewoon. Ja. Ja. Ja. Nou, iedereen spreekt heel goed Engels. Oh, Oké, okay. nee, ja, dat is ja. wel fijn. Ik ben ja, dol dat... op Portugees. Weet, weet je hoe dat komt? Weet je dat komt dat iedereen goed Engels spreekt? Omdat alle televisieprogrammas uh, niet worden uh, uh, gesynchroniseerd, maar geondertiteld. Ja, klopt. klopt. Ja. Tegenstelling de Duitsers, de Duitsers ja, en, ja. En, en... Oh, ja. in één keer. Gooi je in één keer Clint Eastwood uh, in het Duitse... Uh, nee, hoog. hoog. hoog. daar gaat hij. Nee, maar het is uh, uh, inderdaad een feest uh, om in Ola, om, om daar te zijn. Sowieso maar om in Ericeira te zijn. Om de echt super restaurants met heel naar het Cantino wellicht te onderschrijven. De mooiste wijnen voor zeer betaalbaar geld. En daar hoef je en geen instructie bij te krijgen. Geen dus instructie bij, nee. echt fantastisch. En uh, ja, elk wat wil. Dus je kan, uh, ik heb net een uh, doosje met uh, Douw wijntjes ja. gehaald. Heel, heel erg lekker. Ja, de twee, Mijn twee favoriete streken zijn toch wel de Alentejo en uh, de, de Noorden. Wat zijn er, de Alentejo? Bij, ja, bij Porto, Alentejo. Alentejo? Ja, Alentejo. Ja, Alentejo, ja. ja. Alentejo, ja. ja die ja. Frank best ja. ook nog Portugees, hè? Dat is ja. een streekje ja. voor ja. de Portugees. toch? Het ja. Ja. klinkt een beetje alsof hij snoepjes in de mond heeft. <laughs> ja, maar dat, is, dat verschil een beetje ook tussen Spaans en Portugees. Wat grappig. En, en die Spanjaarden Articuleren veel meer. Zeker. Een Portugees flikker de helft in. En dan heb je het Braziliaans. wat afstand Dat vind van, ik mooi, hè? Dat is, dat is een dat beetje zanger. Bon dia. Bon ja, ja, Hij heeft een bon Er zijn mensen die zitten op de luchthaven van Sao Paulo... altijd te wachten op, tot die mevrouw dus Dat is een automatische omhoopstem. En dat is namelijk licht erotisch. En dat allemaal dit een... Mooitje rondjes, zit rondje, doong, Alsof je naar een hele zachte 06-lijn aan het luisteren bent. Ja. Allemaal KLM, KLM, etje, ultimootjes. Wat woont je dan? Ja, ultimootjes. Ja. Onwaarschijnlijk erotisch in het Portugees. Ik weet niet wat jij erotisch vindt, maar. Nou, nog, ten even, ten de niet, naast, nog even het, uh, het uh, complete www-adres. Daar is voor de ja. mensen tafel met pen en bloknoot zitten. Schrijf de Pen mee. en bloknoot bij de en heren, want hier komt het. Voor iedereen die naar Erisera wil komen, verblijf bij Olla Onda. En je kan ons vinden op olla onda Of gewoon even googelen op Olla Onda, dan vind je ons ook. Ja, precies. Dat lijkt me het handig. Ja. Want ik weet ook niet hoe je Erisera Nee, gewoon googelen op Olla Onda en dan vind je ons ook. Onda. Ja, ja. OLA. Dit is wel een zak pepernootjes hoor. Uh, ja. Nee, maar gewoon voor de duidelijkheid, ja, Ik ja, je kan er het maar beter duidelijk zijn. Ik denk, uh, als ik de Ola Honda, dan denk ik aan die Fransen die de H niet uit kunnen spreken. Hè, dan heb oh, je ja. uh, een heel mooi Ayo, motormerk. Ayo. <laughs> dat vind een Ola Honda, soort Holland. Ja, ja. Holland. ja. dat denken meer ja. mensen. Ja. Ola Honda. Dat is nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Dus in Japan. Ola nou, dat onda. zeg ik. Ola Honda. Ja. <laughs> of ze Frans. Want die, ja. uh, die Fransen kunnen de H niet uh, aan het begin nee. uit. Uh, noemen ze de stomme H. Uh, noemen ze dat. Draai jij nog wat muziek? Nee, jij bent aan de beurt. Nee, want ik ga weg. Oh, nu jij gaat weg? Oké. moet je machine ja, dan... verkopen, jongens? Oh, Sorry. ga jij machine verkopen? Ik heb wel ik heb muziek, hoor. Dat is Sorry, geen probleem. Ik heb een enorm uh, keihard... Uh, heb jij thuis een tatoeage? Nu? Over, nooit over nagedacht? Nee. Ja, ik heb wel Loos, nagedacht. nagedacht. Nee, dat niet. Nou, weet je, ik, over tatoeages gesproken voordat je begint. Uh, ik, ik heb een anekdote daarover. Die uh, zei van, ja, ik heb een, uh, een tatoeage op mijn bil laten tatoeëren. Een pier. En wil je hem zien? En op een gegeven moment... Dat kan uh, hem op vertellen nu, hè? Nee, nou ja, het, het was... Uh, oh, hij is er niet. Hij is denk ik in Dol gekropen. Nou. Nou. Ja. Ja. ja, dat was zo'n beetje. Je, je, neemt, ja, ja, ja. Je, je neemt ze mee. Ja, ja. Ja. Dus, uh, Gelijk. Soms moet er gewoon een stukje op zijn microfoon zitten. Goed. Ah, dan hangt oh, al wel een zakje overheen. Weet je, weet je weet, wat is. ik doe? Uh, ga, ik ga voort ah, ja, ja. de wagen. Ja. Ik ben, uh, <laughs> Dit is een Amerikaan, die heeft een tatoeage in zijn gezicht genomen. Maar dat vind ik sowieso altijd een beetje link. En weet je wel, waarom laat je. Weet je wel, de mensen hebben natuurlijk als de gevangenis met een druppel onder hun ogen. Dus of, kijk, iedereen moet zelf doen en laten met zijn lichaam wat hij wil. Maar deze meneer heeft een tatoeage genomen in zijn gezicht. En dan mag jij raden, het van een Nederlands bedrijf. Oh, Henk Schiefmacher geweest? Nee, deze man, is inmiddels al terug in Amerika, maar hij heeft een tijdje in Nederland gewoon. Die heeft het logo van Albert Heijn op zijn gezicht laten ja. geleerd. Ja, ja. Hoe idioot ben je dan? Ja. Ja. Ja. Maar goed, in Amerika weet je natuurlijk niemand die denkt alleen maar... De Aha, die van een gek dingetje op zijn hoofd zitten. Maar uh, deze man was zo blij met de supermarkt. Uh, ja, ja piek er maar er niks bij. Nee, ja. ja, maar dan zegt dat je ja. denkt, why? En dan nou heeft hij gezegd, ja, Albert Heijn, uh, als het, wil je nog iets? Uh, want hij had het nou, we willen er altijd voor hebben. Nee, doe maar een pakje stroopwater. Albert al het zegt, nou weet je, ik we denk dat we een pakje stroopwafel Een Zakje de voor? kruidnoten. Ja, ja. ja, dan heb je wel ja, een probleem. Een ja, ja. zakje kruidnoten. Nee, maar ik zag van de week toevallig. Ik zag, ik, je kent het beroemde verhaal van mensen die John de Wolf op hun rug hebben getatoeëerd of Frans ja, Bauer. Okay, okay, prima, ja. dat moet iedereen lekker doen. En van de week zag ik er eentje, dus namelijk een Bassi in Adria Museum geopend. Ja. Ja, ja, heb je dat gezien? Die man had op zijn linkerbovenbeen Bassi, maar niet. Kleine Bassie, hè? Nee, man. Grote Bassie, gewoon echt. Ja. De grootste, de grootste kop van die, ja. van, die, van die clown. <laughs> en Adria. Adriaan, je. Adriaan, kwaad. Adriaan, je. Hij gaat full life size. En busie. een car caravanetje op zijn arm. Caravanetje, ja. Ik heb dus net hond in orde gegeven. Adriaan, je. Adriaan. Ik zit in de graag. Ja, serieus. Ja, ik zie dat ook niets in. Eh, drommels, drommels, drommels. Ja, ik, ik had jou. Ja, dat al is leuk. Al die mensen met het leuke, he? leuke inkt erop. En, uh, uh, ja. Heb je je fietssleutel bij uh, Geert Ja, die heb ik. Ja, Oké, okay, uh, dan is het goed. Ja. Okay. Jij uh, je gaat naar de Warrior, neem ik aan. Ik ga naar de Warrior, dus als nou. jullie me nodig hebben, dan uh, uh, ik spreek mij altijd. Ik spreek je, je straks wel. Dat is mooi. Ik spreek ze straks. is niet corona proef, hè? We houden wel even contact, jongens. Gaat het goed komen. Dan voor het in ieder geval. Ja, fijn, Tot ziens. Ik ga het even schoonmaken. Kan ik even een... tissueetje hebben? Dat zijn de plastic handschoenen volgens mij. Als Zijn er geen tissues meer? Dat is een leuke show is om te huilen. Het gaat nergens over. Puntmustje van die eigen meer. Puntmustje van die eigen hier een doekje... Hier een doekje voor het bloot, voor ja. Alleen, uh, Jongens, dat ik ding... maak het hier even schoon. Ja, doe nee, het ja, even. Ja, ja, even uh, Als we het toch over huishoudelijke tips Huppe hebben. Ja. Ik heb net een aantal bekers uit de kast gehad. die gewoon daar vuil waren weggezet. Niet waar Nooit waren afgewassen. Ah, dus Dat ik is toch? heel goed, Frank. Ja, want, ja, ik ben Bernhard, uh, dat je dat ook even meemaakt, Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Zaterdag, corvée. Checken die allemaal? <laughs> Checken die aan. Ja, we moeten dat goed in de gaten houden, jongens. Want voordat je het weet. He? Dit is allemaal schoon. Jullie zien het. Ja. Uh -huh. Nog even de muis. Bedankt. Ja. Oh, de Ger, belangrijke... Deze inter, inter, enorme interruptie. Deze schone muis. Pak ik. Ger, ja. per hand kan je vijf keer. Echt waar? Ja. Nou, ja. ja. Ger, ja. heb jij een boek uh, gemaakt uh, in verband met vriendschap en zo. lang. Ja. Nou kun je best wel ver gaan in de liefde en de aandacht voor mensen. Dat is namelijk een man. In, dan moet je, je voorstellen, jij bent dol op jouw lief. He? Ja. Paula, jij, hoe lang zitten jullie al samen? 90 jaar. 90 jaar. <laughs> nee. Hoe lang? Uh, oh, kijk gezegd nu, nu moet je gewoon gokken. Ja, ik weet, ik nee, weet, ik weet niet. Ik <laughs> het Oké, okay, ik hoop dat Paul niet luistert. Uh, maar het uh, is dus een man in India. niet Gupta. Ze leeft gelukkig allemaal tussen. Maar zijn vrouw was overleden. Toen heeft hij een realistisch beeld van zijn vrouw laten maken. Van was. Dus gewoon een soort uh, Madame Tussaud zit nu in zijn kamer. Ja, ik weet niet, maar God hoede de dag dat wij onze partner verliezen. Ja. Maar ik zou toch niet een beeld van mijn lief in de kamer willen neerzetten? Dat vind ik toch hm. een klein beetje gekker. Nee, dat is inderdaad gekker. Ja, dat is nog eufemistisch uitgedrukt Ja, een beetje gekker is dan je. Of misschien om je glas erop te zetten. Dat is als met de handje ja. ja. zo staat staan dat je er een glas op kan zetten. Dat zou misschien er handig zijn. Maar hoe gek ben je dan? Ja, dat is uh, een bijzondere uh, nagedachtenis. Uh, je moet kun je weten de, de Thais Mahalla te bouwen. Dat is een daad van liefde. Ja. Wat? Zou jij dat willen? Nee, ik word wel een beetje boos. Wat, wat wil jij? Hoor? Boos. We zouden wel ger kunnen laten maken in de was. Ja. In de was. <laughs> hij was hier. Oh, ik was hier. <laughs> ja. Goed jongens. Nou, Mastro, tot de volgende eh, week. Uh, Rost, nog even een ja. plaatje. Is, ja. uh, uh, dat ga ik dan nu is bij deze even dat doen. Wat zijn ze uh, trouwens op de Noordboulevard aan het doen? Weet ik niet. Elke dag strooien ze daar een vrachtwagen met grit of zo? Of zijn ze de herbestrating ja, aan het wegen ja. of wat? Ja. Ze waren toch uh, de rio vervangen? Dan heb op de Noordboulevard. De Noordboulevard. Ger, de, de dankjewel. We spreken ook nog even. Hè? Ja. Bye. Hé u. Dag ja, Nou, ja, we gaan ja. dan maar even een stuk muziek draaien, want... Lijkt mij een goed plan toch of niet? Ja. ja. Uh, Madonna is dit met Justify My Love. Ik kom wel openzetten natuurlijk. over tatoeages uh, gesproken deze dame heeft dat bij haar verjaardag een keer laten doen. Op de arm allemaal de letters van haar kinderen die ze ja. bij elkaar gespaard heeft. En hoeveel dus kinderen betreft het hier, Ja, Ik denk een stuk of vijf oh. uit verschillende relaties. Van de beste lange armen. Maar ze wel ja. ook, uh, voor mij heeft ze ook een of twee geadopteerd, of niet? Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk een niet. denk ik. Ja, oh, oké. Okay. Het is vaak mee, mee ja. van het begin... te krijgen. Maar dat vind ik gewoon net als weet je, ook wel, onze beroemde. Ja, Connie Breukhoven, die heeft ook een kinderjaar. Ja, maar Admitere. ik wil dat noem, ik wilde een andere beroemde die Oe. op een, een kasteel in een, een van de beroemdste Amerikaanse, uh, Weet je ook beker, de uh, uh, beker. Ja, Baker. Baker. Ellen Baker? Nee, euh, Baker. een beker. Die in zijn kasteel in Frankrijk is gaan wonen. Hele beroemde uh, Afrikaanse. Josephine, uh, Josephine, Josephine Baker. Josephine Baker. Ja, die zijn 13 kinderen geadopteerd. Ja, maar dat is inderdaad bekend. Ja, al ja. Al maar die, Bert Pitt en Angelina Jolie... die hebben ook, ook volgens mij... één ja. of twee kinderen van zichzelf... en uh, 48 geadopteerd of zo. is uh, zijn ja, hey, oh, zes, zeven kinderen. Ja. Misschien dat Madonna daarom ook weer in Portugal... want daar woont ze Hoe heet het ook weer... Sintra uh, heeft zijn huis. Maar dat daar ook huis? Ja, ja. Ja, die een mensen soort overal het... huizen, toch? Ja. Als je ook een huis in staat in Londen en in New York, uh, toch? Ja. Ongetwijfeld, ja. Ja. ja. Maar goed, om daar nog heel even op uh, onze huwelijkse staat terug te komen. Ik heb even overleg met want en was het even kwijt. Maar Paula en ik zijn 43 jaar bij elkaar. Je ja, had ja, de cijfers goed, ja. alleen omgekeerd. omgekeerd je ja, zei ja. ja. 34, dus ja. dat wordt je denk ik nog... Ik weet niet of je direct thuis komt of anders slot in de deur zit. Ja, ik ga het meemaken. <laughs> moet je door het kantenluikie. Kanten ja, toch? Ja, Pist zal het opruimen. Bijna. Ja. Ik moet ja. alleen even opletten op de tijd, vrienden. Ja, dat is zeker, ja. Want uh, voordat we voor de, ja. door die kerstdingel eruit zijn, uh, dus. ja. Maar ja. Wij, mijn vraag van net, daar kreeg ik nog niet een antwoord op. Misschien weten we dat ook niet. Maar de, de Noordboulevard, dus richting Bloemendaal, de boulevard Barnaar... Ja. zijn ze daar aan het Herbestraat of wat ook. Dat is Oof. helemaal onder de... Dat weet ik niet. Onder de grid. Hm, dat weet moet je dus. toch weten, Jaap? Ja, ik weet niet alles. Nee, ik, maar bedoel, kom jij niet waarschijnlijk... Nee, zo dus ver spring ik niet over die nee. duin heen uh, met, met dat, met dat uh, apparaat. Dus. Nee, dat klopt. Dus ja, nou, moet... goed, en, en dit jaar moeten we natuurlijk uh, de kinderen de ijsbaan nodig missen... in het centrum ja, van onze uh, fijne dat... dorp kunnen we wel een jaar missen dat denk dan ik, dan ik dan toch een, of niet? ja ik sowieso wel. in het kader van corona zijn er ergere zaken natuurlijk. Ja. maar het had toch wel iets gezelligs. dat je ja. ouders vooral als het een balletje zag staan... heeft, een ja. kleine kleine en, uh... maar goed, dit jaar zit het er niet in. Nee. en uh, misschien en de kinderen jaar... die doorgeven. ja, ja. ja. Dat... Okay. Uh, ik, ik, ik zit, uh, heb je nog iets, uh, Tino, in de aanbieding wat betreft... Uh, uh, heb je de, de Papalangoer uh, al gehoord? Popalangur? Popalangur ken je niet? Nee. Nieuwe apensoort? Nee. Dat uh, ja, nee. nou, is het ook weinig, hè? Ja. Dat hoort toch top of mind te zijn bij jou? Ja, maar ik, eh, eh, af van, van, de, van deze soort. Misschien. Maar waar is die ontdekt? Uh, in Myanmar. In, uh, Myanmar. Myanmar. is een nieuwe apensoort. Okay. De, de, de poppa Langoer. Die is vernoemd naar de berg waar, uh, waar die op leeft. Dus een, uh, een, een maskerachtig gezicht heeft het, het beestje. Um, maar hij is net ontdekt. Maar hij is nu om het uitsterven bedreigd. Dat is ook vrij knap is dat. Ja. Ja. Ja. Door, een, ja. door een diersoort ontdekt. En ze zeggen, ja, er zijn er nog maar 200. We moeten opschieten, want anders is het dus do dol. <laughs> dat is wat er aan de hand Staat is. Ze ook uh, ja. van de week ergens een nieuwe dolfijnensoort ontdekt. Ja, ja, toch. Ja. Over ja. dieren. Ja. dus is ook jaarlijkse. Ja. Maar er is niet alleen. Er uh, is dus een. Een blauwe haai aangespoeld hm. uh, hier. Ja, voor de kust. Die zit nu ergens uh, in een, in een, een dierentuin. Wordt het ah, probeert... Sterker nog, hij is alweer uitgezet. Okay. Dat meen je niet? Ja, hoor. hij is alweer uitgezet. Is is alweer. Haai, ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken, want je hoort het in Dat mijn leven. Normaal zijn ze dood. Hè. Als een haai aangespoeld op het strand. Deze niet klaar. Ja. Deze, uh, deze leefde nog en die hebben ze dus naar een opvang gestuurd. Die hebben ze maal laten sterken en weer uitgezet. Dus maar zou het, zou het zo kunnen zijn, jongens, dat die dieren gedesoriënteerd raken door het kabaal van die productie? Of dat neerzetten van die windmolentjes? Nee, nee, nee, dat of weet, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, je moet lekker uh, met je, met je complotgabbetje uh, praten. <laughs> Het komt ook niet de 5G. Het <laughs> komt hoog uit door de klimaatverandering. Ja. Omdat, is een paar weken geleden, werd er ook een schildpad... die normaal in uh, territoriaal in de mediterrane water voorkomt. Ja. Dus wat er gebeurt, is dat kunnen we met z'n allen aantonen... ondanks dat die cinnamon Hitler in Amerika dat ontkent... Ja. is dat er een klimaatverandering ja. aan de gang is. Wij zijn over 20 jaar het Saint-Tropez van Europa. Dat betekent dat je ziet... De zomers worden, worden, worden pittiger allemaal. En dat betekent ook dat diersoorten dat die gaan migreren. Ja, dat klopt. Dus, die, ja. dus, die, dus, dus alles ja. wat er nu nog in de Middellandse zee aan haaien... en aan, aan schilpannen en andere shaait rond zwemt... Dat trekt heel langzaam van boven en daar is dan dit eerste teken van. Ja, oh, oké. Okay. En daarbij en moet is wetenschappelijk je wetenschappelijk ook... vrij goed onderbouwen. Ja, ja. Nee, maar dat geloof ik om Zonder dat er 5G en klimaat ja. is ja. ja. ja. ja. ja. ja. maar in die context bedoelde ik het ook serieus. Nee, met... Maar uh, ja. toch even nog de serieuze noot erbij kraken. Ik uh, bedoel, ik heb mijn uh, werkterrein ergens in Bentveld, maar er staat toch een bloesem gewoon in bloei. Ja. Gewoon in bloei. Punt. Ja. ja. Sluit eens dus aan Ja, want want jij maar zegt Dat heeft toch... er allemaal mee te maken. Klimaat verandert. <laughs> <laughs> van alle tijden, ja. ja, dan, nou, ja goed. Uh, ja, we hebben nu ongeveer 440 parts uh, CO2 per miljoen in de atmosfeer. 150 miljoen jaar geleden was het 8000, hè? En als ja. het teruggaat naar 180 parts per miljoen, dan is, houdt alle groen op aarde op. Dan gaat alle groen gaat dood. Dus hm. wat dat betreft, het is natuurlijk... CO2 is... Uh, dus prima. Alleen het probleem wat wij dus denk ik veroorzaken... is dat er bij die CO2 als atmosferisch gas nog de, de NOx en, en, de en andere gassen... die dus bij het ja. verbranden van fossiele ja. krachten ja, komen. Eet, jij en eet en ook te veel broccoli ja. in gehakt. Oh. Dus ja. is ook een beetje. Jij bent oh. toch een van die, van die mensen die ervoor aan, aan bijdraagt. Ja, zeer zeker. Ja. We ja, ja. Allemaal weer schildpadden voor de deur. Ik denk dat CO2 ook een haaien meer. Ja, dan ja. komen we uit. die paarden komen niet. Ja. Dat leek maar, weet je, Het gaat handballen. ook naar de haaien op die manier. Je dus, uh, stijgt in de vaarheid. Nee, nou, ik en, moet uh, en ik ga van half tien. Ja, lijkt mij lijk een ja. goed plan. Want uh, we kunnen hier gewoon ook uh, deze uh, fijne programma weer afsluiten. Het ja. is deze dinsdag de 15e. Och, zit hij uh, erop? Je nuttige dingen kunnen doen. En morgen dan sta ik hier gewoon in mijn uppie. Gewoon tussen 10 en 12 daar heeft ook niemand wat te zeuren, denk ik. ZFN wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.